5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië is gewonnen door de zittende president, Milos Zeman. Met bijna 40 procent van de stemmen. Omdat hij geen meerderheid heeft gehaald, volgt er over twee weken een tweede ronde. En Zeman neemt het dan op tegen Jiri Draos, een partijloze hoogleraar scheikunde. Draos kreeg ruim een kwart van de stemmen. Volgens opiniepeilers is die tweede ronde, ondanks de ruime zegen voor Zeman vandaag, nog geen gelopen race. De Surinaamse politie is bezig met een klopjacht op een Nederlandse Surinamer. Rudolf P. wordt ervan verdacht dat hij gisterochtend een man heeft doodgeschoten in een bar in Paramaribo. De verdachte opende het vuur op zijn slachtoffer nadat er volgens omstanders ruzie was ontstaan over een vrouw. Daarna vluchtte hij in een auto die korte tijd later in de buurt werd teruggevonden. De Amerikaanse oud Ku Klux Klan-leider Edgar Ray Killen is overleden in de gevangenis. Hij organiseerde samen met een hulpsherf de lynchpartij van drie activisten voor de rechten van zwarte in 1964 in Mississippi. Die moord leidde tot veel ophef in Amerika, waar in datzelfde jaar de antidiscriminatiewet werd ingevoerd. De film Mississippi Burning is gebaseerd op deze gebeurtenissen. Pas in 2005 werd Edgar Killen veroordeeld tot 60 jaar. Hij is 92 jaar geworden. ProRail heeft afgelopen jaar een record aantal boetes uitgedeeld. De spoorbeheerder schreef in totaal 1089 bonnen uit. En dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Verreweg de meeste boetes waren voor gevaarlijk gedrag rond overwegen. Het gaat dan vooral om mensen die daar het rode licht negeren. Ook waren er veel bonnen voor mensen die over het spoor diepen. Shinky Knecht heeft op de EK Short Track in Dresden de titels gewonnen op de 1500 en op de 500 meter. Hij gaat nu ruim aan de leiding in het algemeen klassement. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. Het koelt vanavond af tot rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig en dan blijft het droog bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Show. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 De Sugar Babes hier bij, bij, bij ZFM. Entertainment voor YouTube. De klokjes van 7 uur. En dat allemaal op 106.9 en 104.5. En DAB Plus en TV-krant hier in, in Zandvoort. We gaan een lekkere gouden oude draaien van ja, Ferrari en uh, Sweet Love.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 a queen Like no one I ever seen Now I'm Louis and she 75, 76, uh, Ferrari en All My Sweet Love. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. En uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Want we zijn in afwachting van Wendy de Laat. Die is onderweg. En uh, daarmee zo meer. We gaan eerst een plaatje draaien van uh, ja, de laatste nieuwe van Bluff. En, uh, en Gijken en Zoutelanden.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 Ik haal met poking tussen de rijsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standaard. Wat je vertelt. de tekst van deze plaat... aan Arnert... zo moeten we het zeggen... met bluff natuurlijk... en zou landen... en ja, we zijn nog steeds in afwachting van Wendy de Laat... en ze is onderweg... en wij gaan een lekker plaatje draaien van Musical Yacht... en ja, post die ZFM... Zandvoort Radio... 106.9 FM... die with Songs that really make you rock and scrub sound bang bang when i'm bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang the bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang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 The awesome. mission awesome. awesome. Pastidachi. Ja, of uh, hey, paas hem even door. Uh, zo, uh, dat is eigenlijk uh, de hele, het hele verhaal erachter. Ja, uh, je kent dat wel van die, uh, van die lekkere lange sigaretjes. Uh, ja, die pret-sigaretjes. Ja, daar gaat het eigenlijk allemaal over. We gaan eventjes een, een lekkere gouden draai uit de jaren tachtig. En dat is Lipping in Funky Town. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Dat allemaal hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. En dat allemaal hier in Zandvoort. DAB Plus en natuurlijk het tv-kabel hier in Zandvoort. En uh, ja, ja Wendy, Wendy is wat, uh, wat later. En uh, ja, ze staat in een enorme file. Uh, ja, nou ja, wij wachten er gewoon op. En we gaan uh, in die tussentijd een plaatje draaien van Wendy de laat. En uh, ja, deze is Engelstalig. Uh, ja, anders als je het u gewend bent. En dit is Blue by you.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 Sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. De Laat en ja, uh, yeah, A Blue by You. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Dit is uh, Albert Hammond en uh, Down by the River. Lijf lekker luisteren. life was getting us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground. Down by the river, lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine Said come in, the water's fine Down by the river Down by the river Down by the river Said come in, the water's fine Down by the river Didn't feel too good all night So we took a walk in the morning light And came across the stranger's sight Down by Albert Hammond was dit. En down by the river. Hier bij ZFM. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, zit u te eten? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wij gaan een lekker plaatje draaien van uh, Ronnie Flex. En uh, ja, met maan. En blijf bij mij. Hé, hey, Fred Heij. Ja, draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we zeker doen. Komt ie. Mij nee, gaat niet weg, je bent de enige niet. als ik niks heb, baby, geef je het toe als je het mist, baby. want nee, ik leid je door de mist, mijn beren. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al open Dan het is niks dan beter. Lieve, laat je me niet in mijn eentje. Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Oh, we vast wanneer het buiten koud is. Oh, oh. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige.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 is niks dan beter. Lieve laat helemaal niet in mijn eentje en Ja ik voel me misselijk wanneer het jou is. Of je houdt je vast wanneer het buiten koud is oh, ah. Blijf bij mij, ga niet weg Je bent de enige ja.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 Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu rol solo fue conocerme. Ready to, ready to, ready to, soy yo. Daar krijg je toch het zomerse gevoel bij. Ja, ik wil in ieder geval hier op de 9. Welkom, entertainment voor je tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zeg een hele goede middag nog. Ja we, gaan, uh, ja, we gaan lekker een lekker plaatje draaien van Henk uh, Stelten en Piet Junior. En uh, ja, wat dacht je? We zijn nog steeds in de afwachting van Wendy de Laat. Ze is nog steeds onderweg. Komt goed. Zo eerst nog eventjes een telefonisch gesprekje met Bertha Verbeek. Dus blijf lekker luisteren.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 Landen. Wat dacht je van de zon, ze strooit als stralen en geeft onze dag een extra glans. Wat dacht je van vanavond, een terrasje met z'n tweeën, een dagje naar een stand toe, laat je gaan, ik neem je mee. En ik hoop al op je kus. je laat me zweven, wat moet ik verzinnen om je hart te winnen. Zinnen om je hart te winnen Hard ook dit over je verlegen. ze op de kust, maar ik ga jou niet delen. Ik ben niet perfect en ik heb niet goed te bieden, schat. Ik ga voor je vechten liever en ga niet verliezen, schat. Ik zie je dansen, meisje, ik kom bij me zitten, dames. Ik heb een fles, Loewees, gaat waar je aan niet meer kan. Je zoekt een echte man, je wil geen pratsen horen en al die foute meiden. Ik laat, laat ze je slapen. Laat je mama een terrasje met z'n tweeën. Een dagje naar een stad toe, laat je gaan, ik neem je mee en ik hoop al op je kus, je laat me zweven. We om je hart te winnen Van Frank van Etten en Brace. En uh, ja, uit oude doos, zo donker zonder jou. En uh, natuurlijk, ja, zoals net beloofd, uh, zou ik Bertha van Beek gaan bellen. En die heb ik nu aan de telefoon. Bertha, een hele goede middag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hey, hoe is het? Goed. Ja? Heel goed. En met jou ook? Ja, natuurlijk. Uh, tu ja, anders, uh, anders had ik jou niet gebeld. Ja, nee. <laughs> Hey, uh, ja, ik ben wel even... Uh, uh, uh, vanwege uh, jouw nieuwe single, hè? Was, uh, ja. Je was de liefde van mijn leven. Je was de liefde van mijn leven. Ja, dat, dat klinkt heel dramatisch, want uh, was... Ja, ja, dat, dat is, is geweest, hè? He? Ja. <laughs> dat <is> het niet. <laughs> nee, hoor. Het is een... plaatje uh, die ik zelf heb geschreven. Ja. En... Uh, ja, ik, uh, het liedje bestond 26 jaar geleden... in Mexico. Heel gaaf nummer. Van zanger Esselina. Ze hebben wij dat... Helemaal opnieuw uitgebracht en opnieuw gemaakt. Ja. En uh, daar heb ik de tekst op geschreven. Oké. Okay. Dus dat is uh, geheel uit eigen beweging of uh, hebben anderen je op ideeën idee geholpen? Nee, nee, nee. Ik was helemaal vroeger al helemaal gek van Selina. Later is er een film gemaakt door Jennifer Lopez. Ja. En uh, die zangeres leeft niet meer. Die is, uh, toen ze ging doorbreken in Amerika is ze uh, doodgestoken. Oké. Okay. Uh, heel te, het is heel, echt een heel dramatisch verhaal. Ja, het is een, verhaal, uh, dat dat klinkt zeggen. inderdaad heel erg ja, dramatisch. Ja, het is heel ja. triest ook, want het was een hele, hele goede zangeret. En, uh, dat, dat is ook ja, verfilmd? of uh? Ja, het is ook verfilmd door Jennifer Lopez. Okay. En al deze plaatsen kwamen dus allemaal voorbij in, in haar film. Aha. En toen hoorde ik die plaatsen en toen dacht ik, ah, oh, dat is toch zo mooi nummer. Weet je, als we dat gewoon opnieuw uitbrengen en dan uh, in, op zijn Nederlands en dan een mooie Nederlandse tekst erop. Ik dacht, nou, dat moet... Ja, dat moet gewoon aan, dat moet gewoon tof zijn. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Nou ah, ja, eh, ja, ik heb eh, natuurlijk verschillende eh, ja, nummers eh, van jou gehoord. En eh, waar ik toen eh, eigenlijk mee eh, eh, ja, in aanraking eh, kwam... was eigenlijk eh, dat nummer van, eh, van eh, Rita Hovink. Wat ja. jij ja, eh, gecoverd ja, ja, hebt. Ja. ja, dat was ik, eh, ja. Dan dacht ik van, nou, die, die vrouw die komt heel dicht met haar stem. Eh, ja, toch wel bij, eh, bij Rita Hovink. En ja... Dat, uh, dat is een beetje uit mijn tijd natuurlijk ook. Ja. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat pakte pacht, dat mij wel. Ja, nou ja, het was dus ook... Uh, ik, vind, ik heb het altijd een heel mooi liedje gevonden. Ja, ja we hebben het over het draaien om, hè? Ja, toen heb ik altijd een heel mooi liedje gevonden. En toen dacht ik, weet je... Ik ga dat gewoon opnieuw uitbrengen, maar, <coughs> en dat heb ik ook met waarom fluister ik je naam nog, heb ik ook opnieuw uitgebracht. Maar weet je, daar ga je het gewoon niet mee redden, met dingen opnieuw uit te brengen. Want als eigenlijk iets goed is, kijk, dan is het eigenlijk moeilijk om iets wat goed is te gaan verbeteren. Ja. En laatste keer had ik gewoon zoiets van, weet je, ik ga gewoon helemaal een spreeksprint een nieuwe plaat maken. ja. Nou ja, ik, ik bedoel, ja, kijk, voor ieder, voor ieder wat wil nou, ik zo zeggen. He? Ja, zo is het ook. En weet je, er zijn heel veel mensen die lopen bijvoorbeeld echt met draaien om helemaal op weg. Die vinden het helemaal fantastisch. En dat is het ook, want het is een hele mooie plaat. Ja. Alleen op een gegeven moment moet je wel, hè, ik ben nu uh, net uh, 36 geworden. Dan dus ja. moet je wel een keuze gaan maken in je carrière. Ja, in hè, in wat de bloei is. van je leven. Oh, in de bloei van mijn leven. Proef dus, heel niet, <laughs> Als ik het bed uitkom voel ik me 185. <laughs> maar, nou, maar, dat is een ander nee, vraag. Op een gegeven moment moet je een soort keuze maken van wat ga ik doen. Hè? Blijf ik altijd een beetje achter de feiten aanlopen? Of ga ik een keer zelf durven om iets uh, eigen te maken? Ja, en, ja iets zelf en... uit te brengen. Uh, ja, inderdaad. Ja, en weet je, en dit is natuurlijk wel heel gedurfd. Hè? De, de, de liefde van mijn leven. Uh, je was de liefde van mijn leven, is natuurlijk wel uh, um, aparte sound. He, gaan mensen dat accepteren? Want ja, ja we zijn vaak de accordeons gewend en dat soort dingen. Maar dat zit er natuurlijk allemaal niet in. Nee, nou ja, maar dat is ook wel eens een keer prettig, uh, om ja, eerlijk te zijn. Ik ook. Ja. En uh, ik vind ik ook. Dus, en uh, toen ik uh, bij uh, Marco, uh, dus DJ Gallagher, die die plaat voor mij heeft gemaakt, ja. Marco Lewis, en uh, die zei ook van uh, Weet je, we gaan totaal iets anders doen. En toen kwam hij met een opzet voor deze plaat en toen dacht ik, Ja, dat is het. Ja, ja dus je was er zelf uh, heel erg dik tevreden over. Ja, en dat, dat is ook een soort verademing. Hè? Het is gewoon, uh, ik weet niet, ik ja, vind ja, het ja. zo mooi. Zo, uh, het klopt gewoon. Het duurt niet heel lang. Zo'n plaat moet ook niet heel lang duren, vind ik. Maar nee, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Het is het compleet ja. iets anders. Uh, inderdaad, net wat je zegt. Hè? Iedereen is uh, van de van die uptempo's, uh, accordeon en dergelijke alles gewend. En uh, ja. Ja, noem het maar op. En ja, nu, nu hoor je eigenlijk, ja, wat wat, wat volwassen muziek. Ja, nou, dat, nou dat wil ik niet zeggen, maar <laughs> <laughs> dan ga ik ook niet zeggen. Nee, dat, nee maar weet je, ik, ja, kijk, als ik ook nog iets eigen maak en dan ook nog weer met een accordeon erin, dan moet ik me ook weer achteraan sluiten. Snap je dat ja, het is, uh, Ja, dat, dat wordt, uh, het wordt allemaal zo typisch Nederlands dan, hè? Ja, en weet je, dan, dan, dan spring je er nog niet echt met kop en schouders bovenuit. Nee, nee, nee, nee dat klopt, inderdaad. Je, ja, uh, je moet totaal iets eigen maken wat, wat, ja, wat eigenlijk een ander niet heeft. Ja, en dat, dat, want de vervolgplaat van dit komt er ook alweer aan. En dat is gewoon, ja, dat is nog meer zomers. En nog, dat is ook veel... Ja, kijk, je moet ergens mee beginnen, hè. Ja. Mensen zijn eigenlijk met deze plaat als, als, als opstarten. Want hier gaan we dus op verder borduren. Ja. Kijk, en, en ik, vind, ik ben gewoon tevreden over deze sound. Kijk, als je echt in Nederland iets apart wil neerzetten... dan moet je iets volhouden en dan verder gaan. Uh, dan dan het, moet je doorpakken inderdaad. Ja, dan moet je doorpakken. En het is, uh, het is soms eventjes uh, zuur. En ja, iemand, het is uh, heel zuur. Kijk, en weet je wel... Kijk, ik had echt twee, drie jaar geleden... dacht ik, joh, ik ga ermee stoppen, joh. Het gaat dat nooit worden. Je moet half dag eraan sluiten. En, kijk, en op een gegeven moment dan ga je toch een soort van mannen en dan denk je... ja, maar ik wil zo ja. graag, weet je wel? Maar dan moet je wel ook een beetje volwassen gaan denken. En kijk, dan kan je wel zeggen... ja, ik gooi je handdoek in de ring, maar dan moet je ook niet piepen. Nee, nee. Uh, ja, maar dat, uh, tenminste, uh, ja, dat, uh, ik denk niet dat, uh, dat we dat van jou moeten verwachten eigenlijk. Nee, want ik heb ook zoiets van... oké, okay, bed schouders eronder en we gaan. Nou, en toen kwam ik in, uh, bij Marco terecht in zijn studio. Nou, ja, want zeg ik, uh, uh, ja. Ja. Uh, ja, qua stem, uh, ja, een geweldige stem. Dus dat, uh, daar, daar leggen die aan. Nee, maar je moet gewoon even... Het is dus gewoon een, een zoekproces hè. Ja. Veel wat wil Nederland, wat vinden ze tof op uh, grote evenementen. Ja, maar nou, goed... Uh, dit gewoon... Ja, de, de, de ene is... Uh, laten we zeggen, hè, die hebben de Marcel, die is vijf jaar bezig... en de andere... Ja, die is vijftien jaar bezig. Kijk, ja. dat is, uh, Ja, je moet het maar net even. Ja, maar ik ben ook nog niet zo lang bezig in de Nederlandse muziek, hè. Want nee, maar goed, ik... Ik, ik volg je wel al een tijdje, al... Uh, ja, toch Blijf, al, al al een aantal jaartjes. Ja, ik ben lang in het vak, oh god... Hou, ja, pas voel ik me helemaal zo uit. Het is een hè? Van wat ga ik doen? Kijk, ja, maar... Zometeen ga ik dan naar Boskop. Hier sta ik in een café. Ja. Kijk, en dan doen we gewoon van alles door elkaar heen gooien. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je zegt: oké, okay, ik sta achter mijn product. Dit is wat we gaan doen. Nou, dat is het belangrijkste. Dat je erachter staat. En uh, ja, dat je er zelf uh, ja, eigenlijk helemaal voor gaat. Ja, dat en, is. En uh, ja. Kun je, kunnen de mensen jou ergens vinden op een site of, uh, of, of ja, Facebook? Ja, uh, www.bertaverbeek.nl Ja, Bertha met een th, hè? Ja, ouderwets. Ja. Echt uh, Oer-Hollandse bestaat, zeg maar niet. <laughs> en, uh, ja, nee, ja, je, ja, praat er maar over heen. Ja, <laughs> ja, nee, is goed, ja, echt. Uh, ja. bestaat, echt niet. En uh, Instagram, uh, Facebook, ik heb allemaal... Uh, ja, je kan me altijd wel uh, volgen of... Uh, ja, nou, volgens mij, volg mij sta je bij mij ook op Facebook als vriend. Of, ja. ja, ik denk het wel. Volgens mij wel. Ik, ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar. Vader, we zijn al jaren bevriend, dat moet je gewoon zeggen. Altijd oh, goed. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik zeg het, ik volg je altijd. En uh, ja, soms geef ik een reactie, en soms ook niet. Dus ja, nee. En soms krijg ik reactie terug en soms ook helemaal niet. Oh, dat, <laughs> dat, dat moet je niet verder vertellen. Nee, ik zeg niks. Oh, je hebt altijd de angst. Oh, loop nu al naast de schoenen. Zeg maar. Nee hoor, gekke geit. Dat doe ik echt niet willen. Maar in ieder geval, er is genoeg uh, evenementen die je kan bijhouden. Ja. Er komen een hoop leuke dingen aan. En dat staat. staat allemaal op je site? He? Alles. Ja, ja. Okay. Ook uh, dergelijke grote van de zomer en dergelijke. Ja, en zeker op Facebook, weet je wel. Daar ja. post ik erg veel uh, postertjes en dingetjes. Ja. Dan weet je precies van hoe of wat. Ja, dat is prima. Hé, hey, ik denk dat we hem even de rijden. Dankjewel, leuk. Ja, jij ja, bedankt voor je tijd in ieder geval, want uh, ja, uh, volgens mij uh, waren de kinderen bezig op de achtergrond. <laughs> dat gaat gewoon door, ja. Ja, ja, ja. Daar ja. gaat niet over over, hè. Nee, ik weet het. <laughs> De de week had ik een, tele een telefonisch interview en die viel er net eentje op de grond. Oh, oké. Okay. Ja, dan Jeetje, uh, wordt het lastig. We dat is ook gezellig. Ja. Maar ja, even <lacht> ja. ja. nu <lacht> in ieder geval kan niet. <lacht> kan ook allemaal. Zou Hartstikke het. bedankt, goed weekend. Ja, jij ook. En uh, natuurlijk het gezinnetje ook daarom. En ja, uh, komt We spreken goed. elkaar weer. Dankjewel. Oké, okay, hey, groetjes, goed weekend. Groetjes, goed weekend. Doei. Doei. Bert en Van Beek, en jij was de liefde van mijn leven. Heel pijn en verdriet. Toen jij me zomaar in zocht en lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo betrogen, Hoe je woorden zijn gelogen. ik nog jij, Alles is te laat, ik ben ontzettend klaar. Ik moet alleen staan. Alles doet zo pijn, waarom moet dit zo zijn? Ik het hart van jou gesteund. maar jij jij komt jezelf echt nog tegen Vond je hebt me zo bedrogen en je woorden zijn gelogen jij alles is te laat ik ben ontzettend kwaad ik moet alleen staan Zo, dat was hij dan, Bertha Verbeek. En uh, ja, we gaan uh, langzaam uh, naar de klokjes van uh, zes uur toe. En uh, ja, dus we gaan uh, nog even een nou, anderhalf plaatje draaien, denk ik. Ja, en dat uh, we beginnen we doen met, met, met Johnny, uh, Johnny Ace. Ja, en uh, Forever, my darling, uit, uh, uit de film Christine. Ik weet niet of jullie die kennen, uh, ja... Het ging over een, uh, ja, een Cadillac, eigenlijk een rode Cadillac, die, uh, die geheel een eigen leven ging leiden en daar uh, ja, zijn prooi voor uitzocht. Johnny Ace en Forever My Darling. Just promise me, darling, your love in return, make this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold, making you I dare Keeping you Is my goal I'll forever love you The rest of my days I'll never part Making you happy is my desire, dear, keeping you is my goal, I'll forever love you, the rest of my days, I'll never part from you. We gaan naar het nieuws van zes uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Ja, gezellig, Fred.